De overige van geluk. De generaal had het mooiste en het grootste huis in de hele stad. Dus wanneer hij een feest gaf, dan kwam iedereen. Oh, natuurlijk niet. Koning Hans was de beste tijd ooit. Iedereen leefde een vredig en simpel leven. Vandaag de dag geven mensen niet eens om elkaar... Oh, ik ben het niet met je eens. De omgeving moet blijven verbeteren en groeien. En mensen geven wel ergens om. Kijk, zoveel gasten zijn opkomende dagen op mijn feestje. Ze geven om mij. Het raadslid wist dat niemand om de gasten gaf. Maar hij wist niet dat wanneer iedereen weer wegging... de generaal weer helemaal alleen zou zijn in het grote huis. Nou, ze zijn druk nu... Maar ik weet zeker dat ze voor mij kwamen. En niet voor het eten. <tus> uh, ja, natuurlijk. Monsieur, uh, ik ben bang dat wij geen glazen meer hebben. Geen glazen meer? Wat bedoel je? Uh, ik bedoel dat er geen glazen meer zijn voor de gasten. Oh, ik weet wat dat betekent. Eh... Uh. Maar uh, u uh, zei uh, net... Uh, uh... Stil nu. Ga die nieuwe glazen uit de voorraadkast halen. Uh, ja, meneer. Natuurlijk. De voorraadkast is de donkerste kamer in het huis. Hier worden de niet-gewilde dingen bewaard. Maar de voorraadkast van de generaal bezat die avond meer dan anders. Ah! He, he, he. Dat voelt duizelen. Ja, wie had gedacht dat rondjes draaien dat zou veroorzaken? Oh, woe, woe. wat is er gebeurd, zorg? Heb jij hoofdpijn? Ging jij ook rond en rond? Ah, waarom moet ik in godsnaam op jouw baby zitten? Jij bent Fortunes assistent, niet die van mij. Dit is niet eerlijk. Oh, het spijt me heel erg. Maar je weet dat Fortuna op vakantie is. Ik neem alleen haar plaats in tot ze terug is. Ze zei iets van... Er moet met zorg naar Fortuna omgekeken worden. Oh, er moet met zorg naar haar omgekeken worden... Je ook wil weten? Het is vandaag mijn verjaardag. Oké, okay, best. We zullen dan iets interessants gaan doen vandaag. Oh, ik ben blij dat je het zegt. Ik had al iets in gedachten. Wacht, wat zijn dat? Die had ik nog niet in de voorraadkast gezien. Dat is mijn cadeau aan de mensheid, zie je? Dat zijn geen gewone overschoenen, het zijn de overschoenen van Fatijn. Wie de overschoenen ook draagt, krijgt wat ze ook maar wensen. Ze doen wat? Wat? Wat gebeurt? Is dat niet het beste? Nee, dat is een slecht, slecht idee. Dit zal alleen maar problemen geven. Grote problemen. Mensen weten niet wat ze willen. Ze zijn nooit voorzichtig met hun wensen. Oh, jij denkt veel te veel na. Dit zal een goed ding zijn. Let maar op. Oh, dat doe ik. En dat zal jij ook doen. Boven in de hal begonnen mensen weg te gaan. Oh, nee, nee, nee. Dat zijn niet jouw schoenen. Kijk dan. Die van jou staan daar. Maar de overschoenen hadden hun eigenaar gekozen. Oh, fijn. Dit is waar ik het over had. Niemand geeft om de stad. Of elkaar. De generaal had het zo verkeerd. Ik wou... Ik wou zo graag dat ik terug was in de tijd toen koning Hans heerste. Oh, oh, Dat had hij echt niet moeten zeggen. Ik had de generaal gewoon moeten zeggen... dat alle gasten alleen daar waren voor het feest en niet voor hem. Ah, dit is niet eerlijk. Hoe kunnen ze nu zo'n grote poel achterlaten op de straat? Nu moet ik mijn schoenen schoonmaken. Ah, waar is de stoep gebleven? Heb ik een verkeerde afslag genomen? Wacht, wanneer is het gestopt met regenen? Ah! Pas op waar je naartoe gaat, jongeman. Jij, jij moet uitkijken, jongeman. Je hoort niet een paard te rijden midden op straat. Jongeman, jongeman. Hoe oud was die meneer? En wat droeg hij? Hij gaat vast naar een gemaskerd bal, waar iedereen zich verkleedt als iemand uit de oudheid. Waar is dat gemaskerde bal waar ik niet voor uitgenodigd ben? Wat doe jij hier zonder harnas? Eh, uh, Dat is heel aardig van je, maar ik denk niet dat ik onuitgenodigd naar het gemaskerde bal moet gaan. Een gemasken... En wie heeft dan een uitnodiging nodig om oorlog te voeren? Ons koninkrijk is in gevaar. Het is onze plicht het te beschermen met ons leven. De overwinning zal voor ons zijn. De overwinning zal voor ons zijn. De overwinning zal voor ons zijn. <laughs> oh, jullie hebben je rol heel serieus genomen, dat moet ik zeggen. Verspil onze tijd niet. Laten we hem een harnas geven. Zolang hebben we dit. Laten we hem gewoon een zwaard en een schild geven. Ja. Yeah. L -l Luister, yeah. dit is een vergissing. Ik ben geen soldaat. Ik denk... Aanvallen! Nog, laten we hem in de kerker stoppen. Hij is onze vijand. Niet de kerker? Nee, nee! Oh, ben ik in slaap gevallen. Dit is schandalig. Wat hebben ze daar in het eten gedaan? Oh, ik had het mis. Deze tijden zijn beter dan die van koning Hans. Niemand houdt van oorlog. Ik kan tenminste teruggaan en rustig slapen op mijn comfortabele bed. Wie heeft er zijn vuilniszak hier gelaten? Ik moet het weggooien in de container. Wie heeft deze nu hier gelaten? Dat is vreemd. Ik herinner me dat ze binnen waren. Hm. Nu dat ze hier zijn, kan ik ze misschien gaan dragen. Ik heb koude voeten. Ah, oh, menno! Oh, een beetje dichterbij. Alsjeblieft, zeg het niet. Alsjeblieft, zeg het niet. Oeh, ik wou dat mijn lichaam er net in zou passen om bij de zak te komen. Nee! Maar het was al te laat. Oeh, hoe is het gebeurd? Ah, oeh, dit is lastig. Hoe kom ik hier nu uit? Oeh, ik zit vast. Oeh, wat doe ik nu? Ik wou dat deze verniet er helemaal niet was. Wat? Waar zijn de zakken gebleven? Wens voor de goede dingen, jij dom domoor. Is er een gist in de buurt? Waarom gebeurt dit met mij? Alsjeblieft, spaar me. Ik wens dat ik die stomme vuilniszak nooit had opgepakt. Uh, eindelijk. <laughs> Blijf bij me weg. Ah, gist in de tas. Je in de tas Net toen de veeën dachten dat het ergste nu voorbij was Kwam de wachter aanrennen Wat? Wat is er gebeurd? Wie schreeuwde er? Huh? Er is hier niemand uh, Wat een leven Ik neem tien minuten pauze en iemand begint te schreeuwen Oh, Van wie zijn die schoenen? Oh, wauw. Deze zitten erg lekker. Deze zijn vast en zeker van de generaal. Nou, ik val hem nu maar niet lastig. Het is al laat. Ik zal ze morgen terugbrengen. Ah, wat je geluk en eerbaar om de generaal te kunnen zijn. Een groot huis. Bedienden die voor hem klaarstaan. Wat een leven. Hm. Ik wens dat ik met hem kon ruilen. Hij heeft meer geluk. Dan ik. Oh, wat een geweldig leven. Ik heb een groot huis en mensen respecteren me. Ik kan doen wat ik maar wil, wanneer ik maar wil. <hahaha> <hahaha> ik hou van mijn leven. De wachter was nu overduidelijk een gelukkig man. Maar voor hoe lang kan Rijkdom je gelukkig houden? Uh, ik verveel me zo en ik ben zo alleen. Wat is het nut van het grote huis als ik de rest van mijn leven alleen zal wonen? Uh, ik wens dat ik gezelschap had. Die wachter is veel gelukkiger dan ik ben. Hij heeft een familie waar hij naar terug kan. Ik wens dat ik met hem van plek kan ruilen. Hij heeft veel meer geluk dan ik heb. Oh! Oh, wat een rare droom. Ha, ik ben dankbaar voor het leven dat ik heb. In een uur zal ik weer terug zijn bij mijn vrouw en kinderen. Ik heb echt meer geluk dan de generaal. Oeh, een vallende ster. Het zou zo mooi zijn om dat wat dichtbij te zien. Ik wens dat ik uit mijn lichaam kon treden en naar de maan kon vliegen. Hoe zou dat voelen? Nee! Oeh! Nee! Ben ik dood? Nee, hoe kon dit gebeuren? Help! Maar wie kon hem helpen? De arme wachter vloog omhoog en omhoog en omhoog. Hij had voor iets gewenst wat hij helemaal niet wilde hebben. Maar dat maakte de overschoenen van geluk helemaal niks uit. Uiteindelijk kwam zijn wens uit. Want hij was nu op de maan. Hij begreep niet wat er gebeurde. Hij sloeg zichzelf om wakker te worden uit deze droom. De aarde hing boven hem als een enorm grote bal. De wachter was bang en bezorgd. Zou hij nooit meer terug kunnen naar zijn gezin? Hij lag daar op de maan en huilde. Maar wat gebeurde er met de wachter op de aarde? Hallo? Kun je mij vertellen hoe laat het is? Oh, wat is er met je gebeurd? De vreemdeling riep meteen de generaal en ze haasten zich naar het dichtst bij zijn ziekenhuis. Daar lag hij op het bed en de dokters waren helemaal in de war. Hoe kan zo'n gezonde man zomaar niet meer reageren? Hmm, we zullen nog een paar tests moeten uitvoeren. Waarom draagt hij die schoenen op het ziekenhuisbed? Zuster, doe ze alsjeblieft uit. Ah! Hier, Laat me je helpen. Ah! Ah! Oh! En de ziel van de wachter was weer terug. Ah, aarde, aarde. Mijn vrouw, mijn kinderen. Ik kan weer naar ze toe. Aarde, fijne Aarde. Hij is tenminste wakker. Bedankt, dokter. Ik zal nu gaan. Meneer, ik denk dat deze van de wachter zijn. Oh ja, ik zal ze aan hem teruggeven. Oh, ik ben die schoenen nu wel zat. We moeten ze terugkrijgen voordat ze iemand anders zijn wensen uit laten komen. Nou, de generaal moet ze dan ergens neerzetten. We kunnen ze niet pakken terwijl iedereen meekijkt. Eh, uh, hallo? Je ziet er alleen en verdrietig uit. En? Wat gaat jou dat aan? Oh, het is koud. Je hebt geen schoenen. Zou je wensen dat je deze comfortabele en zachte schoenen aan je voeten kon doen? Nou, als mijn wensen uit zouden komen, weet je wat ik dan zou wensen? Ik zou wensen voor een groot huis om in te wonen, iemand om voor mij te zorgen. Je weet niet hoe het is om op straat te leven en helemaal alleen te zijn. Zoals jij gekleed bent, woon je vast in een groot huis met een liefdevolle familie. Eh, uh, ik woon inderdaad in een groot huis, maar helemaal alleen. Ik begrijp je problemen, jongeman. Zou je het fijn vinden om bij mij te komen wonen? Ik heb geen zoon en mijn huis kan wel een sterke kleine jongen gebruiken die zegt wat hij denkt. Wat? Echt? <laughs> ja, natuurlijk. Kom met me mee. K -k kan ik die schoenen dragen? Ze zijn te groot voor jou. Ik zal je nieuwe kopen. Oh, ik zal ook nieuwe kleren voor je kopen. En speelgoed en snoep. Hou je van snoep? Wow. Ik hou van Snoep. Oh, zie je? Mijn schoenen brengen toch wel geluk. Dat hebben ze zeker. De enige keer dat niemand ze droeg. Wees niet zo trots op jezelf. Je hebt een man naar de maan gestuurd. <lacht> de mens heeft deze schoenen van geluk niet nodig. Alles wat ze nodig hebben is elkaar. <gif>